Goedemiddag allemaal, het is drie uur en het is ook weer vrijdag. Dus we zitten weer met z'n allen klaar voor het Bartimeus I-Ask vraaguur. Oké, okay, wat gaan we doen vanmiddag? Natuurlijk de vaste onderdelen. Er is één vraag bij mij binnengekomen via I ask. Verder natuurlijk uh, um, alles uh, wat we kwijt willen van uh, de afgelopen week als het Apple betreft. En um, de valreep En. Wat we aan apps hebben vandaag, dat is om te beginnen weer een stukje van Dirk dat hij mij vanochtend heeft gestuurd over het werken met spreadsheets en numbers. En ik wilde toch maar weer eens met jullie kijken naar de app um, Voice Dream Reader. Ik gebruik hem regelmatig en er zijn aardig wat updates geweest en hij wordt eigenlijk steeds leuker en interessanter. Dus ik wil dat vanmiddag eens wat uitgebreider gaan doen. Nou, verder weet ik niet of er nog tijd is voor een leuke app van Nens. Zij heeft altijd wel leuke dingen, dus mocht er tijd over zijn, dan uh, zou ik zeggen Nens, uh, pak er weer iets leuks uit. Nou, voordat we beginnen met de vragen die binnengekomen zijn bij iAsk... Laat ik eerst even de microfoon los. Oké, okay, niemand, dat is mooi. Dan beginnen we met de vraag die binnengekomen is bij iAsk. Dat was een vraag van Lambert van der Leden. Uh, die vroeg welke vertaalapp we nou hebben besproken, of die Nens heeft besproken, um, omdat er meerdere waren. Um, de, de app die Nens heeft besproken is Translate, T-R-A-N-S-L-A-T-E. Misschien ontstaat er is toch verwarming, want je hebt het in de podcast ook gezegd, maar misschien is bij Lambert de verwarming ontstaan omdat er in uh, NCT, Nieuw Computertijdschrift, dat is een gesproken blad van Dedicon, er ook sprake was van een app Easy Translate. Ik weet niet um, of iemand daar ook al naar gekeken heeft en zo in de korte beschrijving kon hij hetzelfde uh, als uh, uh, Translate. Um, ik weet alleen niet of die toegankelijk is. Ik ga ervan uit dat wanneer de redactie van NCT uh, deze app plaatst, dat die ook toegankelijk is. Maar ik geef even de microfoon vrij voor mensen die Easy Translate hebben geprobeerd. Nou, niemand blijkbaar. Goed, um, nou, uh, uh, Lambert, dus Translate heet de app. Nou, dan gaan we uit beginnen met uh, het eerste stukje van vanmiddag. De eerste app en dat is een bijdrage van Dirk. ...over spreadsheets. Dirk, ga je gang. We gaan het vandaag hebben we over Excel... ...met spreadsheets en CSV-bestanden... ...en wat je ermee kunt op iPhone. Um, het was tot nu toe altijd heel erg slecht... ...en ik denk dat het iets, iets beter geworden is... ...zeker met het inzien van sheets. Er zijn een aantal vormen waarin spreadsheets kunnen worden weergegeven. Het kan in de browser, in Safari... En dan kan het of een XLS of XLSX voor 2007 en 2010 zijn, of het kan zijn een CSV-bestand. En als mijn geheugen me niet in de steek laat, staat CSV voor comma-separated value. Hoewel ze het hier met puntkomma's doen, maar PSV was wel in gebruik waarschijnlijk. Spreadsheets worden vaak gebruikt voor het presenteren van overzichten. Ik heb een lijst opgevraagd van mijn gewerkte uren in november... En dan ga ik eens even rustig naar kijken in de browser wat we daarmee kunnen. De delen die uh, kunnen ga ik met een toetsenbord doen. Omdat het toch wel vaak sneller kan springen dan met het uh, op de iPhone zelf. Naar links, boven, rechts, onder. Even klikken, et cetera. Ja, we gaan het zien en we gaan ermee spelen. Om te beginnen ga ik even terug naar de browser... Liste, recorder, mail, actief, safari, actief, safari, actief. safari, En dan hoop ik dat niet al te veel knoppen mij in de weg zitten. Ik heb me al opgevraagd. Dit is een heel simpele site, die heet urenrecht.nl. Je logt in met een gebruikersnaam wachtwoord. Uh, vervolgens kun je zeggen: Ik wil een CSV-bestand downloaden. En daarvan zeg je van dat moet lopen vanaf begin november tot en met 20 november, geloof ik. Heb ik gekozen of iets dergelijks? In Safari heb je vaak knoppen met open met als je dit soort dingen op het scherm krijgt. Geselecteerde periode. T-Mobile netwerk. Adres. Knop. Laat opnieuw. Knop. Ure registratie export. Als die van heb tabel. ik nu niet, dan gebruik ik even de laat opnieuw knop. Laat opnieuw. Knop. En dan. Ik ga natuurlijk voor wel zien. Ik wil het Knop. Verzend. Knop. Laat opnieuw. Knop. Ure registratie export. Begin van tabel. Nou, dat is een beetje veel van het groeien. Laat opnieuw. adres. Adres. List recorder. Bluetooth verbinding. Adres. Knop. Laat opnieuw. Knop. Uren registratie export. De g*** van de velden. Uren registratie. Laat opnieuw. Knop. Weet u zeker dat... Annuleer. Verzend. Knop. Dat Attentie. Is. Weet u zeker dat u dit formulier opnieuw wilt... Ver annuleer. Verzend. Ja, ja. Verzend dat ding. Laat opnieuw. Knop. Uren registratie. Laat op... ADES. 08. Open met. Knop. Daar heb ik een open met knop en een... Open met nummers. Knop. Open met numbers, Knop. Hij staat nu al op het scherm. Dat kan ik ook even laten zien als ik... Terug. Knop. Doorga. Verder. Grijs. Knop. Open met. 0.7. Totaal. 300. 9000. 15. 2 van 3. 4 streepjes. Pak ik even het begin van het tabel. Containers. Dan laten we eens een keer met de rota doen. Interpuntie. Vertaling. Zoekvelden. Hints. Volume. Hints. Zoekveld. Vertaling. Interpunt. Containers. Taal. Tekens. Hij vindt dat we geen tabellen hebben, dan zoek ik hem wel met Relatie 9008 acht... ja. van, tot, aantal minuten, aantal uur, relatie, activiteit relatie, 27, punt, totaal, totaal, van, tot, aan, 15, uh, van, tot, aantal, relatie, 28, 207, adres knop. doe ik hem even. Ades, tekstveld, bewerkbaar, eh. tekenmodus, privémodus, uitgeschakeld, knop. Dat weet ik niet wat dat is trouwens, die privémodus, maar dat komt nu even niet. Uitgesproken, auto publishing and door de. Disney, knop, adres, tekstveld, bewerk, annuleer, knop, annuleren, adres, van, tot, aantal minuten, aantal uur, 01. 1, wil. 11, 2, open met, knop, open met nummer, terug, knop, verder, Ge ja, kom Uren registratie export Juist. begin van tabel, kerk van de velden, geselecteerde periode, 01 11, 2013, T-20, 11, 2013, 9000 overig van tot aantal minuten aantal uur relatie activiteit extra informatie dat zijn de kopjes 13 11 2013 om 13 om 0 533 9000 overig wat zeg podcast over Earth Planet podcast over Here Planet met wat getallen dat dus in nou, ik kan hier, als ik hem op rijen selecteer... Worden, regels, kopregels, bezochte formulier, tabellen, lijsten, spreeksnelheid, volume, hints, zoekvelden, vertaling, interpunctie, containers, rijen. Ik had waarschijnlijk beter de andere kant op kunnen draaien. Kan ik hier met hooglaag vegen? Rij 7, 983, 9000, overig, rij 8, 267, rij 9, 78, rij 10, rij 11. Die zijn leeg. Van, tot, aantal minuten, aantal uur, rij 10, relatie, 9005, rij 9, punt, comma, moet... totaal, punt, comma, 167, 2. Dat rond je een beetje raar af, die 167, 2. En die 2 hoort bij... 78. 2,78 uur. Um, nou, zo kun je dus een CSV-bestand bekijken in je browser. Nu ga ik het ding naar Numbers halen. Adres, knop, laat opnieuw. Uren registratie-export laat opnieuw. Dan moet je, weet u. Weet zeker Verzend. Knop. Gebruiken. Dan schijnen ze nog registratie te zijn. Dus Begin van het, uh, Soms wel. En Drie van vijf streepjes. Soms. Open met. Knop. Open met nummers. Knop. Open met nummers. Daar gaat hij zich hard over nadenken. En zo'n CSV-bestand kun je gewoon rechtstreeks in nummers stoppen. En dan wordt. Importeer spreadsheet. Annuleer. Een spreadsheet. Nummers. Wijzig. Numbers, context. We gaan uit de safari gewoon eens bekijken. Dit doe ik met toetsenbord, omdat dat Kiezer. wat makkelijker is. Numbers. Numbers. Numbers. Het lijkt heel veel op pages. Deel, knop. Voeg toe, knop. Ik geef nu ctrl-pijl naar boven om links bovenin te komen. Deel, numbers. Wijzig, knop. Geselecteerd. Datum, knop. Ik laat het datum geselecteerd. Naam, maak nieuwe. Rijzig naam van Maaknieuwen. Die staat altijd bovenin. Uren-export-01-11-2013-2011-2013-2. Nou, dat lijkt hartstikke mooi. Lege cel. En nu kan ik hem met pijl links-rechts schoon doorlopen. Kolom A. Lege cel. Kolom D. Lege cel. Kolom C. Lege cel. Kolom B. Kolom A. Urenregistratie-export. Dat staat in kolom A. Ik loop naar rechts toe. Kolom D, kolom C, kolom D, kolom E, kolom F, kolom G, lege cel, kolom rij 2, lege cel. Hij roept keurig waar die is. Kolom D, lege cel, kolom C, kolom D, kolom E, kolom G, kolom A, rij 3, direct van de velden. Kolom D, lege cel, kolom A, rij 4, geselecteerde periode. Nou, zo kan ik hem doorkijken, maar daar word ik een beetje simpel van. Het gaat me even om de totalen. Ik weet dat die in kolom C staan en... Kolom liggen. We gaan nu naar rijen om dat ding door te wandelen. Volume. Hins. En dan gaan we pijlen naar boven naar beneden. Exact helemaal niks doen. Oftewel, die rijen werkt daar gewoon niet. Het is echt niet te geloven, maar het is zo. Wijzig. Gelukkig hebben we ook nog een verticale navigatie. Containers, Interruptie. Vertaling, navigatie. Naar nou, dat verte punt zal hij wel vertaling van maken. Dat is natuurlijk een beetje onzin, maar oké, okay, we gaan hier gewoon verder. Ik kan met pijlen op en neer. Rij 5, lege cel. Rij 7, lege cel. Rij 8, lege cel. Kolom D. lege cel. Kolom C, kolom D, kolom C. Rij 9, lege cel. Rij 10, rij 12, 32. Ja, hier beginnen. En dan loop... Rij 14, 76, loop ik door rij 16, lege cel. Rij 13, 59, kolom B 08, 11, 2, rij 15, totaal. Kolom C 167, kolom D 2,78. Dus nu kan ik hier naar beneden lopen, die 2,78 kolom. Rij 16, rij 17, rij 18, lege cel. Rij 20, 5,3. En dat is de volgende. Ik spring terug naar boven, speeltijds-knop. En ik kan met Ctrl. Option F, dat dus zijn op een Apple-keyboard de tweede en de derde van links. Typ, typ ik totaal. Tabel 1, 86 rijen, 7 kolommen. Kolom B, rij 15, totaal. En ik ga naar rechts. Kolom C, 167. Dat is het aantal minuten. Ik tik Ctrl-option G voor het volgende. Kolom B, rij 21, totaal kolom B, 5,3 uur. Kolom D, rij 31, totaal. En op deze manier kan ik dus redelijk snel uh, spreadsheets doorkijken. Je kan natuurlijk ook zoeken naar bijvoorbeeld uh, het woord mail. Dan spring ik daarboven met de ctrl-pijn boven. Knop. En ga met ctrl-shift-f. Typ zoektekst. Naar mail zoeken. Tabel 1, 86 rijen, 7 kolommen. Kolom G, rij 60, B print ik spreek, NL listen 2 mail. En dan vind je listen to mail. Oftewel, het doorkijken van een spreadsheet kan vrij aardig. Het enige wat je gewoon niet kunt, en dat is wel vervelend, is het sorteren op kolom. En dat maakt het Excel onder Windows vaak bruikbaarder. Aan de andere kant kan ik dit gewoon vanaf mijn luie bank doen en... Excel onder Windows moet ik een laptop voor starten. En JAWS voor starten. En Windows en Excel en Shih Tzu. Nou ja, goed. Dan ben ik al voor even lang kwijt als wat ik uh, nu nodig had. Spreadsheets kun je exporteren onder deel. Nou, ik ga hem even per mail versturen naar mezelf, bijvoorbeeld. Spreadsheets. Knop. Herstel. Notatie. Knop, voeg in. 100 extra bedoel ik, Extra's, knop. sorry. Knop. Gerät. Knop. Deel en druk af. Hier Heb ik deel en druk af. Zoek. Nou, dat zoeken met de Excel-functie werkt slecht, maar dat kan prima met die uh, voice functie Instellingen. Wat ik ook nog zou kunnen doen trouwens, dat zal ik heel even laten zien nog. Ga ga ik even... Stel wachtwoord in. Even kijken hoor. Context. Even terug. Speeltheid. Met ctrl-shift I ga ik naar de. Hoor je dat beest, elementenviewer? Dan zal die wel even. Onderdeel kiezer, zeven onderdelen, zoekveld. Onderdeel En misschien dat ik daar ook wel. Tabelindex, aanpasbaar. Extra's. Herstel. Nieuw werkbladnotatie. notatie. Sheet 1, spreadsheet. Een van voeg in. Dan geeft hij alleen even niet de spreadsheet-kolommen weer. Even kijken of die net op het scherm staan. Onderdeel kiezer sluiten. Tabel 1, 6, kolom B, lege cel, kolom C, kolom F, lege cel. Ik geef even ctrl-optie G. Kolom G, rij 60, Pprint, Xpeak, NL ligt een 2-mail. En als ik hier de onderdeel kies voor start. Nieuw werkblad. Kijken of die liever voor mij wil zijn. Ja, dit bedacht ik ter plekke, dus dat kan natuurlijk helemaal misgaan. Notatie. Spreldheids, knop, herstel, grijs, notatie, voeg in, knop, extra's geselecteerd. Dit is niet 1. niet de onderdeel, kiezer, zeven onderdelen, nou, Dat gaat hem niet worden. Oké, okay, ik ga met ctrl-shift, ctrl-option-h. Onderdeel, kiezer, sluiten. De onderdeel, kiezer, sluiten en ga door op de weg die ik bedacht had. De kolom B, lege spraaldheids. herstel, notatie voeg in, extra's extra's Grijt. Deel en druk af. Deel en druk af. Deel, deel en druk af. Deel en druk af. Gereed. Knop. Deelkoppeling via iCloud. Stuur een kopie. Open het andere op. Druk af. Nou, dat zijn de opties die je hebt. Ik pak stuur een kopie. kopie. op ontvanger plaats aanduiding. Dan afbeelding. hoe ik dat wil. AirDrop deel direct. Bericht. Knop. Mail. Knop. Ik wil dat per mail. Stuur via mail. Annuleer. Stuur via mail. Kies een structuur. Numbers. Knop. Dan kan ik kiezen tussen numbers. PDF. Knop. Excel. Knop. CSV. Knop. En soms komt er ook uh, e-book formaat bij. Dat geldt voor pages, niet voor Excel. Ik wil een Excel sheet hebben. PDF. Knop. Numbers. Knop. Nee. Numbers. PDF. Excel. Knop. Ja, dat wou ik. Daar nou wil hij even over nadenken, op zijn beurt. Annuleer. Knop. En dan krijgen we. Uren-export-01 stuur. Schrijf aan. Tekstveld. Een mailtje. Snel navigatie Aan. Tekstveld. Bewerkt. Pijl rechts. Tekstveld. bewerbaar. voeg contactpersoon. Dirk Velde van de. Werk. D van de velden op accessibility.nl. Prachtig. Annuleer. stuur. Knop. Sturen. Speldheids. Ik ga naar de mail kijken of die aangekomen is. Listerrecorder. En Sava. Mail. WhatsApp. Mail. Mail. Die drie door. ongelezen berichten. Mail. Hoor Dirk. Alink. Terugknop. Post. Terug naar Alink. Alink. Dirk. Google discussiegroepen, Google discussie. Dirk. Disc Dirk. Mariolijn -Smit. Alink. Koptekst. Wijzig. Knop, nou, zoek. Hebben. Ongelezen. Dirk Velden van de urenonderstreping. Export. Groeten. Daar geef ik met controlpail naar beneden. Nieuw nou, knop. Het onderste knopje op het scherm, dat is nieuw. Ik ga dan met pennen naar links. Antwoord. verwijderen, verplaats. Markeerbericht. Bericht. Urenonderstreping, export onderstreping 01, 11, 2013 tot 2011 2013 2XL SX. Nou, als die helemaal uitgesproken wordt met uh, extensie en al, dan heb je meestal een ding wat je kunt dubbeltikken of uur op en neer van onderstreping export onderstreping 01 11 2013 tot 2011 2000 urenregistratie export begin werk van de velden en dan, hier kan ik dus nog Geselecteerde periode pijlen 01 relatie 9000 overleg van doorheen lopen tot aantal minuten en hier mogelijk we wel met rijen zoekvelden vertaling handschrift interpunctie containers rijen rij 11 32 rij 12 59 rij 11 Rij 10. Aan. Rij 9. Rij 8. Rij 7. Rij 6. Rij 5. Rij 3. En hier spreekt hij soms een beetje raar, maar op zich gaat het helemaal niet heel beroerd. En dit is dus de preview van de mail. Hier kan ik uh, ook misschien wel met... Containers. interruptie, Vertaling. Navigatie. Technicaal en navigatie lopen. Geselecteerde periode. Dirk van der Velden. Terug. Terugknop. Dirk van der Velden. Nou, dat vind ik niet. Dan soms werken de rijen beter en soms werkt de verticale navigatie beter. Dat was het uh, verhaal van Dirk over uh, spreadsheets en uh, nummers en alles wat daarmee samenhangt. Um, ik geef de microfoon vrij voor opmerkingen en vragen. Nou, dan was het verhaal dus helemaal duidelijk. Um, goed, dan gaan we wat mij betreft verder. zet ik de microfoon weer vast met... Uh, met VoiceDream. VoiceDream is uh, uh, niet zo lang geleden dus gekomen met een, uh, met een update waarin er een aantal dingen zijn bijgekomen en veranderd die, uh, die ik heel erg prettig vind. En met VoiceDream kun je allerlei soorten bestanden lezen. Uh, PDF, pdf afhandeling is ook verbeterd. Uh, textbestanden, doc, docx bestanden uh, en ook e-pubs. Dat ben ik op het moment heel erg aan het doen. Maar sinds de laatste update is het ook mogelijk om MP3's en ook uh, deze boeken te lezen. Daar zal ik zoiets meer over vertellen, want ik ben vanochtend behoorlijk aan het stoeien geweest daarmee. We gaan eerst even gewoon naar de app kijken. Hij is inmiddels sinds de nieuwe versie ook vertaald, alhoewel er een aantal dingen zijn dat ik denk van, wat bedoel je hiermee? Um, Alle onderdelen. Knop. Bovenin hebben we een mappenknop. Alle onderdelen. Alle onderdelen, dat is een standaard map van uh, VoiceDream zelf. Of je nou op die, deze knop tikt of op de mappenknop, dan kom je in hetzelfde scherm, namelijk het mappenscherm. Dat gaan we zo doen. Maar ik ga eerst even naar de instellingen. We krijgen dus een hele serie boeken. Ik zal even mijn spraak... 25 procent. Mijn spreeksnelheid iets terugzetten. De slavering. Simon van der Vlucht. Nu wordt gelezen. Oké. Okay. Ik ga even die hele lijst van mijn boeken. die in deze lijst staan, even voorbij. En onderaan hebben we de knop. Uh, wat er nu wordt gelezen. Now reading. heette die ook. En dat, die zie je wel vaker. Bijvoorbeeld, TuneIn heeft een knop. Uh, uh, nu speelt, oftewel. now playing. Als je daar dan op tikt, dan krijg je het laatste. Item dat afgespeeld werd in dit geval is dat dan een tekst of een boek? Ik veeg terug instellingen knop. en we gaan naar de instellingen instellingen thuis terugknop thuis dat is uh, de home knop instellingen koptekst accounts koptekst accounts Dropbox Dropbox Google Drive, Pocket niet geactiveerd Instapaper, niet geactiveerd. Even noten. Booksharing, niet geactiveerd. Bookshare. Beheer mijn stemmen. Oké, okay, deze accounts. Insta pocket. Google Drive. Dat zijn dus manieren om teksten binnen te halen. Dat gaan we straks ook zien. Dropbox. Ik zal Dropbox even activeren ook, of dat zo makkelijk gaat. Dropbox. Want ik heb de software Dropbox. Terugknop. Dropbox. Context. Dat betekent dat als ik boeken in mijn Dropbox zet, of teksten of noem maar op, iets dat VoiceDream aan kan, dan kan ik ze via Dropbox op mijn iPhone binnenhalen. Activeren. Schakelknop. Uit. Ik zet hem even aan. Even kijken of er nu, wat er nu gebeurt. Het duurt even. Boom. Hij is van alles aan het regelen. In zo'n Dropbox. OK. Dropbox. Context. Voice Dream Reader. Would like access to files and folders in Shore Dropbox. B app and modify everything. tegen op bloemsot.nl. Use a different account. Cancel. Allow knop. Oké, okay, allow knop want hij mag. VoiceDream. Dream Dropbox. Instellingen. Dus de knop vraag was of um... Hij dus al mijn bestanden en mappen mocht gaan, uh, daarin mocht gaan rommelen. Nou, dat mag hij. Dropbox. Op. Activeren. Schakelknop. Aan. Die staat dus nu aan. En ik kan nu terug. Instellingen. Terug weer terug naar het instellingen, instellingen scherm. Thuis. Instellingen. Accounts. Dropbox. Google Drive. pocket Niet geactiveerd. Instapaper niet geactiveerd. Evernote. Evernote, toevallig van de week het een en ander over gehoord. Ik weet niet uh, of Evernote helemaal voor ons toegankelijk is. Um, ik weet niet, mensen, dus ik geloof dat jij er nog naar zou gaan kijken. Een keer. In ieder geval uh, kun je wel Voice Dream daaraan koppelen. Evernote is een, een, een manier, een, een, even, even in, in, in simpele woorden gezegd, een simpele tekstverwerker. Waarbij het ook mogelijk is om teksten met uh, heel veel mensen en zo te delen. En... Op alle platforms. niet beheer mijn stemmen. Beheer mijn stemmen. Geavanceerde instellingen. Daar gaan we even in. Beheer um, mijn stemmen. Als je terug. de app hebt de gekocht, dan heb je er eigenlijk nog niet echt stemmen bij. Hij gebruikt a cappella stemmen en die stemmen kun je voor 1 euro uh, nog wat kopen. En ik kan ze dus via het instellingenmenu beheren. Beheer mijn stemmen. Context. Voeg toe. Knop. Kun je een stem toevoegen? Voeg stemmen toe. Restore gekochte voices. Dit is niet, niet vertaald, dus restore gekochte voices. Engels, koptekst, header, voorkeur. Voor de Engelse taal heeft header mijn voorkeur. Deinstalleren. Deinstalleren, kan ik hem eraf gooien. Meer info, header, voorkeur. Oké. Okay. Nederlands, koptekst. Nu krijgen we de Nederlandse stemmen. Daan. Daar. Voorkeuring stellen. Voorkeur instellen. Als ik hier hierop tik, dan kan ik dus Daan als voorkeurstem gebruiken. Je kunt ook per boek een andere stem kiezen als je dat wil, maar er is altijd een voorkeurstem. Deinstalleren. Knop. Meer info. Daan. Jasmijn. Voorkeur instellen. Knop. Deinstalleren. Knop. Meer info. Jasmijn. Jeroen. Voorkeur instellen. Deinstalleren. Meer info. Jeroen. Sophie. Voorkeur. Dit zijn de Vlaamse stemmen. Deinstalleren. Knop. Meer info. Sophie. En dan ben ik er. Ik ga even naar meer info. Sophie. Terug. Terugknop. Sophie. Koptekst. Sophie. Door Acabela, Nederlands, België. Koptekst. Spraaksnelheid: standaard. 188, minimum 50, maximum 700. Die 188 staat voor het aantal woorden per minuut. Woorden per minuut. 188 woorden per minuut. Nou, ik, aanpasbaar. Ik had het hier, kun je het ook nog aanpassen? Kijk, ik had het helemaal niet hoeven zeggen. Verlaag. Knop. Verlaag. Verhoog. verhoog knop. knop. Toonhoogte. Standaard. 100. 100. Aanpasbaar. Blijkbaar kun je de toonhoogte ook nog wijzigen. Verlaag. Knop. Verhoog. Knop. Je hebt dus een, een, een, een, zo'n aanpasbaar, een schuif, maar je hebt ook nog knoppen om te verhogen en te verlagen. Volume. Standaard. 100. Standaard. Minimum. 0, 100. Aanpasbaar. Verlaag. Knop. Verhoog. Knop. Fragment. Hallo, ik ben Sophie. de Vlaamse spraaksynthese stem van Acapella. Ik klink vlot en natuurlijk en kan voor u elke tekst voorlezen. Nou, ik stop er even. Dit is dus de, de tekst die zij standaard voordraagt als je haar probeert. Speel fragment af. Ik zal het even doen, dan hoor je deze tekst ook. Speel fragment af. Hallo, ik ben Sophie. de Vlaamse spraaksynthese stem van Acapella. Ik klink vlot en natuurlijk en kan voor u elke tekst voorlezen in de context van uw applicatie. Dat was Sophie. Herstelstandaarden. Ja, ik heb ergens in de uh, uh, release notes uh, gelezen dat je ook iets met een, uh, uh, een woordenboek kan doen. Maar dat heb ik hier in ieder geval nog niet gevonden. Ik ben het beheer mijn stemmen. gedurende Terug. De test van vanochtend ook nog helemaal niet tegengekomen. Beheer mijn stemmen. Komt um, dit is dus beheer mijn terug. stemmen. Terugknop. Ik ga terug. En dan gaan we weer terug naar de instellingen: Instellingen, instellingen. accounts. Kop, drop, google, pocket, Instap, even op, brookshaar, beheermeinst. geavanceerde instellingen, Vertalen. geavanceerde instellingen, geavanceerde instellingen gaan we even kijken, geavanceerde instellingen, terug, terugknop, geavanceerde instellingen, speelgeluid bij overgang naar een nieuw artikel, schakelknop, uit, heb ik uit, als we dus een, een ander hoofdstuk of dinges krijgen dan geeft hij een geluidje, vond ik niet nodig, automatisch doorgaan naar volgende artikel als u klaar bent, schakelknop, uit, dat heb ik even uitgezet, Ga automatisch naar volledig schermweergave wanneer voorgelezen wordt. Schakelknop aan. Die vorige heb ik uitgezet, uh, die had ik aanstaan. En wat er toen gebeurde was dat er, uh, ik heb een aantal boekjes van een science fiction serie erop staan. En als hij klaar was met het ene, dan pakte hij het volgende. Maar de volgordes waren niet goed. Dus ik weet niet precies wat er nu gebeurt als het boek uit verschillende hoofdstukken bestaat. Nu ik dit uit heb gezet, dus dat zal ik nog moeten uitproberen. Terugspoelen, reset nooit de spraakcursor. Schakelknop aan. Terugspoelen met afstandsbediening. Terugspoelen. Knop. Een van. geselecteerd. Oh. Vorig atem. Knop. Met de afstandsbediening twee van twee. kies je dus nu het vorige onderdeel. En niet terugspoelen. Terugspoelen. Een van oh, twee. Dit kan ik dus selecteren. En, en ja, een afstandsbediening is bijvoorbeeld dat dingetje wat aan de, uh, de iPhone oortjes zit. Ik maak hier meteen. Geselecteerd. Terugspoelen Terug van. Voor Vooruitspoelen met afstandsbediening. Vooruitspoelen. Maak Knop. ik ook vooruitspoelen In van? van. Dan gaan we het straks ook nog twee. tegen. Volgende item. Knop. En dat was dat wat de uh, geavanceerde instellingen betreft. Instelling Terug. Vertaling. Vertaling. Um, je kunt de teksten laten vertalen. Dat uh, mag je het uh, een paar keer gratis doen. Um, ik zal even voorlezen wat uh, laten Vertaling. voorlezen wat hij zegt. Instellingen. Terugknop. Vertaling. Koptekst. Vertaling. Te goeden. Twee. Ik heb twee vertalingstegoeden. Koop Tien vertaling tegoeden. Nul euro en 89 cent. Vertaling goed dient voor het vertalen van een artikel of een boek van de ene taal naar de andere met behulp van Google Translate. Elk tegoed is goed voor het vertalen van een artikel tot 5000 tekens. Vertaling goed wordt niet gebruikt voor voorlezen van de tekst. Koptekst. Nou, dat weten we dan. Krijg 1 tot is... en met twee van instellingen. Terugknop. Dat was dus het vertalen. Instellingen. Vertaling. Neem contact op. En dit zijn de faseboekpagina. Twitter, De verstandaard. Schrijf een recentie. Dingen. Help. Help. Over. En over. 292 9 2, 2923 Oké. Okay. Nou. Dat is het dan. Thuis. Terugknop. We gaan weer terug. Mappen. Knop. En we komen nu in de mappenknop. Um, in de mappen. Mappen. Thuis. Terugknop. Weer de thuis terugknop. Mappen. Context. Voeg toe. Knop. Kunnen we map toevoegen? Dat gaan we straks voor de grappen even doen. Bezig. Knop. Kunnen we mappen wijzigen? Dan kun je ze weggooien. Geselecteerd. Alle onderdelen. Alle onderdelen is nu geselecteerd. Dus die staat nu op mijn scherm. Dat is een map van, Dro van Dropbox, van uh, Voice Dream zelf. Die kun je dus ook niet, daar kun je verder niet iets mee. Wel, eh. Uh, ...teksten en zo inzetten. Die komen er eigenlijk allemaal standaard in, want het is eigenlijk het is niet echt een map. Het is meer een, een, een, een instelling waarbij die dus alles laat zien wat in alle mappen zit. Afspeellijst. Afspeellijst. Mijn mappen. Kooptekst. Nu krijgen we dus mijn mappen. Dat zijn de mappen die je zelf aanmaakt. Desi. En ik heb een map Desi aangemaakt. Ik ga nu even een map tijdschrift Afthuis. aanmaken. terug. mappen. Voeg toe. Knop. Tekstveld. Bewerkbaar. Uh, ik heb geen toetsenbord, dus ik moet het even zo doen. R. T. T. I. I. J. J. S. A. D. D. S. A. S. S. S. S. C. C. G. H. H. R. R. I. I. G. F. F. I. T. Hé, hebben wil niet. R. nou T. T. E. E. V. B. N. N. En de gereedknop. Zo. Geselecteerd. Alle onderdelen. Ik ga even kijken of die er nu bij staat. Ik veeg naar beneden. Afspeellijst. Neem Matten. Verwijderen. Schakelknop. Uit. Ah, we zitten nog in de. Desi. Tekstveld. Je hoort nu dat we nog in de toevoegen en het wijzigen zijn terechtgekomen. Verwijderen. Schakelknop. Matten. Tekstveld. Okay. Thuis. Matten. Gereed. Ik pak knop. de gereedknop. wijzig dus invoegen kom je eigenlijk ook, als je dat hebt gedaan meteen, niet terug in het lijstje met mappen, maar eigenlijk in de, uh, het scherm dat je ook krijgt als je op wijzig knop tikt om mappen te verwijderen. Ik zit dus nu weer in dat mappenscherm. Geselecteerd. Alle onderdelen. Afspeellijst. Bij mappen. Desi. Maptijdschriften. Hij zet er zelf het woord map voor. Dat had ik de vorige keer ook. Dus eigenlijk moet ik dit nog even veranderen. Het is een beetje raar, maar goed. Ik was het alweer vergeten. Um, we gaan Thuis. terug. Knop. Mappen. Knop. Alle onderdelen. Ik zit nog Knop. in de map, alle onderdelen. Wijzig. Knop. Zoek. Zoekveld. Geselecteerd. Wat's new? 8 minuten 19. Ik ga nu seconden. eerst iets laten afspelen. Bij 0017, de planeet van de stervende zon. Klaar Darton. 3 uur. Nou, voor de science fiction haters, doe je oren dicht. Ik ga dit dubbeltikken. Dan wordt het geopend. Thuis. Knop. Bovenin de thuisknop. Dat is weer een niveau hoger. Editor. Knop. Een editor. Als je die dubbeltikt, dan kun je in de tekst zelf veranderingen aanbrengen en ook dan weer laten opslaan. Actie. Knop. Actie. Die pakken we eerst. De actie. Exporteer alle tekst. Knop. Kun je de tekst, alle tekst. de tekst exporteren. Exporteer gemarkeerde. Knop. Deel. Knop. Deel. Annuleer. Knop. Ik ga Deel. naar de Knop. deelknop. Bericht. Knop. Mail. Knop. Annuleer. Die twee dingen heb je dus een bericht en een mailknop. Annuleren. Actie knop. Stem in actie. We gaan knop. even weer naar de exporteer alle tekst. Knop. Exporteer Deel knop. Ex exporteer alle tekst. Nou, exporteer knop. alle teksten. Dat lijkt een beetje op delen. Mail knop. Open met nummers knop. Open met Quickoffice. Open met karait. Open met Pinsies. Knop. Open met Access Notes. Open met File Browser. Knop. Open met Dropbox. Open het HPE Print, knop Open met e -docs. knop E-books, druk af, druk druk af. Kopeer. knop Kopieer, knop, kopieer Annuleer, knop En dat is dat Actie, knop De actieknop Steminstellingen, aanpasbaar Steminstellingen, aanpasbaar zegt hij Deze knop heeft uh, een dubbele functie gekregen als ik hem dubbeltik Steminstellingen, reader, terugknop Reader, terugknop Steminstellingen, koptekst Spraaksnelheid, standaard 188 woorden per minuut. Aanpasbaar. Deze is dus aanpasbaar, dus door omhoog of omlaag te vegen kan ik hem aanpassen. Verlaag. Knop. Weer die verlaag. Verhoog. En verhoogknop. Knop. Voor als je met dubbel tikken wil doen, dan pakt hij gewoon afgepaste eenheden om te verhogen of te verlagen. Taal. Nederlands. De taal is Nederlands. Uitspraak en woordenboek. Ah, hier is uitspraak en woordenboek. Beheer mijn stemmen. En dan krijgen we weer beheer wij stemmen, dat kennen we ook van de instellingen. Stem. Context. Daan. Grijs. Meer info. Daan. Jasmijn. Nou, hier staan de stemmen weer. Beheer, uitspraak en woordenboek. Ik ga even een Uitspraak en Woordenboek. Terug. Gek dat die vanochtend niet kon vinden. Zal we met de neus hebben gekeken. Taal, knop, voeg toe, knop, wijzig, knop, Nederlands, koptekst. Geselecteerd, lijst, knop, e tekst, knop. Nou, ik heb -de geen idee wat Eén je hiermee twee. kan. Geselecteerd, Nederlands, wijzig, knop, voeg toe, knop. Wijzig. Ik ga eens even knop. kijken naar wijzigen. Waarschijnlijk kun je hier, net als je dat, sommige mensen van Diorans kennen, een woord intikken. Nederlands. Koptekst. Geselecteerd. Lijst. Knop. Tekst. Nou, er valt hier niks te wijzigen, dus we gaan even terug. We pakken de voor toe. Steminstelling. Spraak snel. Verlaag. Verhaal. Taal. Uitspraak en woorden. Beheer met uitspraak en woordenboek. En dan pakken we voeg toe. Terug. Taal. Voeg toe. Knop. De voeg toe knop. Invoertekst. Tekstveld. Bewerkbaar. Overeenkomst. Geselecteerd. Gehele woord. Knop. Kijk. Overal. Knop. Regex. Knop. 3 van 3. negeergeval, negeergeval, Schakelknop. Aan. Geselecteerd. Uitgesproken als. Knop. 1 van 2. Kijk, je moet hier dus. Uh... sla over. Knop. Uitspraaktekst. Tekstveld. Play-uitspraaktekst. Knop. Q. Nou, hier kun je dus, dus een aantal uit... dingen sla... doen. Ehm. De... In... Uh zo te zien een invo woord invoeren en uh, dus ook uh, inderdaad wat ik net al dacht de, de manier uh, opschrijven en dat moet je dan meestal fonetisch doen uh, zoals het moet worden uitgesproken in de boekjes die ik nu aan het lezen ben komt heel vaak een apostrof voor dus ik denk dat ik het woord apostrof voortaan niet wil laten uitspreken daar ga ik mee experimenteren maar het voert nu te ver om dat nu te doen dus ik ga hier terug, terug. ook nieuw terug. Knop. want dat kon volgens mij in de oudere versie niet nou, knop um, terug Terugknop. We gaan terug. Steminstellingen. Dat waren de steminstellingen. Thuis. En knop. de grap is dat... dat er. actie. Steminstellingen aanpasbaar. Dat, we hoorden al dat die knop aanpasbaar is. Dat betekent dat als ik verticaal ga vegen, wat je bij een uh, slider kan doen of zo'n rolletje als hij zegt aanpasbaar, dan... 208 woorden per minuut. Dan verhoogt hij of... 188 woorden. Verlaagt hij dus het aantal woorden. Dus je hoeft niet per se te dubbeltikken om naar steminstellingen te gaan om het te veranderen. Je kan het on-the-fly terwijl je aan het lezen bent en je denkt van ze gaat mag best wel wat sneller. Dan kun je dat even naar uh, deze knop annex schuif gaan en die verschuiven. Tekstinstellingen knop. Ja, dat heeft vooral te maken met uh, hoe het eruit ziet. Dus dat ga ik nu even overslaan. Want anders ben ik tot uh, het borreluurtje bezig. Voeg bladwijzer toe. Knop. Als je hier op tikt, kun je dus een bladwijzer toevoegen. Vorig item. Knop. Vorig item, dan pakt hij het vorige item van de lijst. Titel, perrodan 0017 de planeet van de stervende zon. Volgend item. Het volgende item. Tekst. Gewicht. Van het zware apparaat rusten. Druk de dering op zijn zitplaats. Als toen hulp kwam, slaagde hij in de zware Hier hoor je dus gewoon de tekst voorgelezen door Xander, want de tekst staat ook op je scherm. Ik veeg door. Bladwijzers. Knop. Als ik hier op dubbel tik, dan zie ik dus de lijst met bladwijzers die ik in dit boek heb aangebracht. Selecteer tekst. Beginnen kunnen... we met omhoog of omlaag om de selectie te verplaatsen. Ik dubbel om verder te gaan. Nou, aanpasbaar Ik heb dat zelf nog niet geprobeerd, maar hier kun je dus zeggen ze ook vrij makkelijk tekst selecteren Om er iets mee te doen Play knop Aanpasbaar Hier hebben we de play knop, die is ook weer aanpasbaar Als je hier op dubbel tikt, dan gaat hij afspelen Te kunnen kruipen 23 Alles in orde? Apostrof de ringhuis betaste zijn lichamen haalde die af Ik stop hem even Stem in actie Steminstellingen. Aanpassen. Ik gewoon door twee keer te tikken met twee vingers. Ik zet hem nu weer even aan en ik heb nu de, de focus op die... Actie. Steminstellingen. Steminstellingen pas nog gezet en dan ga ik hem on the fly aanpassen. Kunnen jullie horen dat dat prima werkt? Ja. Apostrofse. Hun pakket dicht en klauterde over de zitplaatsen naar de sluisdeur. Door de zijvenster. Zag Rodan dat de glinsterende bol verdwenen was. De buitenste sluis. ...bevond zich ongeveer drie meter boven de grond... ...omdat het vreemde wapen van de onbekende de shift had omgekeerd... ...maar de geringe zwaartekracht... ...jullie horen het, het werk prima. Text vroeg, vorig, titel, werk, volgend item... ...tekst, bladwijzers, selecteer, tekst, Ik ben weer bij de plek. knop um, Dubbeltik zet uh, het spelen en, uh, uh, aan en uit. Als ik dubbeltik en vasthouden, krijgen we het volgende. Krijgen we zoals je hoort een nieuw scherm. Slaat, reader... Terugknop. Weer die reader-terugknop. Dan gaan we weer terug naar de reader of naar de voorlezer. Slaaptimer. De sleeptimer. 15 minuten. 15 minuten. 30 minuten. 45 minuten. 60 minuten. Minuten. 30. Tekstveld. Verlaag. Knop. Verhoog. Knop. Start. Knop. En dan start je de sleeptimer. En je kunt dus ook nog door middel van het tekstveld een eigen tijd instellen. Handig hè, zo'n sleeptimer. Ik val altijd in slaap als ik s'avonds in bed een boek lees. Thuis. knop. Bladwijzer selecteer play. We gaan we naar de play knop. Aanpasbaar. Die was ook aanpasbaar en dat heeft te maken met het volgende item op het scherm. Dat is namelijk het navigatieniveau. Navigatie. 15 seconden. Aanpasbaar. De mogelijkheden die je hier hebt 30 seconden. zijn 15 seconden, 30 seconden, 60 seconden. 60 seconden. Zin. Zin. Paragraaf. Paragraaf gemarkeerd. Gemarkeerd. Bladwijzer en bladwijzer. Dat zijn de mogelijkheden. Markie, para, zin. 36 seconden. 15 ik zet seconden. hem even op 15 seconden. Ik ben nee. aan het afspelen. Aanpasbaar. En ik veeg omhoog om 15 seconden, seconden terug te gaan. Ze liepen om de shift heen, zich ongeveer 3 meter boven de grond, omdat het vreemde wapen van de onbekende de shift had. De ringhuis bedaste zijn lichaam en haalde diep adem. Nou, je hoorde dat stukje tekst hadden we net al gehad. Navigatie, 15 seconden, Fijn. zoeken. Je kunt zoeken. Um, hier tik je dan gewoon een, een woord of meerdere woorden in en dan zoekt hij dat op in de tekst. Verstreken tijd 58 minuten en 44 seconden. Nou, hier kun je verder niks meer. Ligging mee, volgens mij. 43 procent. Ja, ligging. Dat is een beetje raar. Ik weet niet waar ze, uh, hoe ze dit vertaald hebben, maar hier kun je dus met deze slider gewoon uh, snel doorheen skippen. Hij gaat volgens mij standaard per 5 procent. Resterende tijd. Maar ligging. ook hier, als ik tik en vasthoud. Unpasbaar. Oh. 44% procent. resterende tijd ligging. 44% resterende tijd. Dat doet hij dus niet. Ik dacht dat hij dat deed Oh, gewoon een 44% kikken. Ja. naar percentage. Text gewoon dubbel tikken. Die afspeelknop was het dubbel tikken en vasthouden om naar de sleep timer te gaan. Op deze knop tik je gewoon dubbel en dan kun je um, zeg maar de. Ga naar percentage. Het percentage Text instellen. Annuleren. Annuleren. Ligt okay. 44 procent. Uh, aanpasbaar. Dit is wat betreft uh, uh, e-pubs en andere teksten. Nu is er iets anders. Uh, uh, ik, ik ga nog even verder terug naar Thuis. Knop. het hoofdscherm. Mappen. Knop. Ik zit dus nu weer in die mappen. Alle onderdelen. Knop. In de map alle onderdelen. Wijzig. Knop. Hier kunnen we wijzigen. Dan kun je dus uh, boeken weggooien. Zoek. Zoekveld. Een zoekveld. Geselecteerd. Nou, dat halen we het lezen We Ik ga even van beneden af. Want dan krijgen we krijgen die hele knop. lijst met boeken. Instellingen, soort bestelling. Soort bestelling, ja, dat heeft met het bestellen van boeken te maken. Ik dat werkt bij ons niet, dus dat laat ik jullie even. Vernieuw. Knop. Vernieuw. Dan, uh, is, dat zie je wel vaker dan. Vernieuw de of wat dan ook. Dan gaat hij weer op zoek naar als een informatie. Want je kunt, ook omdat je nu uh, MP3's en deze boeken erin kunt zetten. Uh, kun je een behoorlijke grote database krijgen. Um, voeg toe. Knop. Een voeg toe. Die ga ik even doen. Attentie. Dropbox. Knop. Oké, okay, hier ga je dus in een scherm komen waarbij je dus een boeken kunt toevoegen. Dropbox, dan kom je in je Dropbox mappen. iTunes. iTunes, als je hier op tikt, dan um, kom je... In de lijst met boeken. Nee, Nancy schiet eruit, zie ik. En dan kom je in de lijst van boeken die je via iTunes erop hebt gezet. Um, de meeste van jullie zullen dat wel weten. Dan sluit je je iPhone aan of je iPod of weet ik veel wat aan op iTunes. En dan ga je naar in lijstje, uh, dat structuurlijstje met alle mogelijkheden naar je eigen iPhone. En als je dan op het tabblad apps, als je dat selecteert, dan krijg je op een gegeven moment zo'n lijstje van apps... ...waarmee je die zeg maar, bestanden uh, kunnen opslaan uh, of terugsturen naar je computer. Hoe zeg je dat? Bestandsbeheer. En daar zie je ook Voice Dream in staan. En dan kun je door de knop toevoegen in te tikken... ...kun je bestanden toevoegen aan uh, VoiceDream. En dan moet knop. je hierop dubbel tikken. Nu zit daar niks in, want dat had ik iTunes. vanochtend selecteer allemaal alles. al gedaan. Knop. Onderaan de knop selecteer alles. Dan selecteer je alles wat in deze lijst komt. De Bovenin de thuisknop... ITunes. Koptekst, laad, knop. Laad. Gereed. gereed knop. Geen resultaten. Geen resultaten. Uh, over het algemeen zie je dus dan hier de bestanden staan die je met iTunes uh, naar, je, naar de app hebt getransporteerd. En als je die dan hier dubbeltikt om te selecteren en je kiest voor de laadknop, dan worden ze echt in, in uh, uh, Voice Dream gereed, gezet. Knop. Ik pak de gereedknop. Mappenknop. Knop. Ik ga nog even iets... Uh, Alle onderdelen. Wijzig. Ik pak nog, nog even de wijzerknop. Ik heb namelijk we gaan nu namelijk naar het nieuwe stukje. Dat zijn de de MP3's en de CD-boeken. Zoek. Zoek. Terug 001. Wat's nieuw? 8 minuten 19 seconden. Ik heb nu op de wijzerknop getrukt en ik ga naar NCT. Versnelling. Ali 2. <truim> NCT. CT G. Ik twee dubbeltik hem. 49 minuten geselecteerd. Hij is nu geselecteerd. Nu ga ik uur, even naar 49 onderen. Verwijder. Knop. Daar heb ik een verwijderknop Verplaats naar en een knop. verplaats naar knop die dubbeltik ik verplaats naar thuis terugknop verplaats naar voeg toe wijzig knop bij mappen Op. desi maptijdschriften ik verplaats hem naar de map tijdschriften mappen knop dit betekent nog steeds dat hij zichtbaar is in uh, alle onderdelen maar ook in de map tijdschriften map, tijdschriften. Knop. die is dus nu ook geselecteerd wijzig knop zoek zoek en ct delikon g 2 uur 49 minuten 6 seconden nou, dit is dus een Dezi boek. Dus we gaan het nu hebben over de Dezi boeken. Uh, om jullie een teleurstelling, te te, te, om een teleurstelling te voorkomen, hij ondersteunt nog niet echt alle standaarden. Um, ik heb uh, een aantal boeken geprobeerd. En um, dat waren allemaal DAISY 2.02 boeken. Maar het is niet allemaal nog, ja, hoe zal ik het zeggen? Um, je kunt er de deze boeken mee lezen. Dat zal ik jullie zo ook laten zien. Uh, er zit nog uh, een bepaalde inconsequente dingen in. En um, het vervangt dus nog niet helemaal een andere Daisy-speler zoals Voice of Daisy. Als het gaat om, om boeken die je dus uh, in de iPhone hebt. Uh, hè. We niet over Daisy lezen, want dat vind ik een beetje een ander verhaal dan uh, in Daisy en Voice of Daisy. Voeg toe. Knop. En CT. Delikon G, 2 uur okay, 49 minuten. Thuis, knop. En we gaan kijken wat we hebben. Steminstellingen, aanpasbaar. Steminstellingen, aanpasbaar. Voeg bladwijzer toe, knop. Voeg bladwijzer, knop. Vorig item, knop. Vorig item, dat slaat dus in dit geval op een vorig Hoofdstuk, bluetooth, titel, NCT. Volgend item, knop. N CT, 4 seconden. Presentatie, 4 seconden. Inhoudsopgave, 4 minuten 22. Mededeling Rusland speciaal. Hier zie je dus Eén de hele 50 lijst. Um, ik ga even van beneden af, want die, die hele lijst die staat hier. Thuis. Knop. Oh. Resterende tijd 2 uur. Ligging. Verstreken tijd 7. Navigatie. 15 seconden. Nou. Aanpasbaar. We zijn natuurlijk allemaal geïnteresseerd in de navigatieniveaus. 15 seconden. 15 seconden. 30, 30 seconden. 60, 60 seconden. Hoofdstuk. Bladwijzer. Bladwijzer. Bladwijze. Dat werkt echt. Ik heb geprobeerd in, om in verschillende DC-titels een bladwijzer te zetten. En dat doet hij echt goed. Ik kan niet anders zeggen. Maar, hoofdstuk. hoofdstuk ik heb dus uh, um, maar één niveau. Terwijl er in de NCT um, meerdere niveaus zitten. Niveau 1, 2 en 3. En hier pakt hij eigenlijk alleen maar niveau 3. Hij kijkt dus niet naar de zogenaamde punt-smil Maar hij kijkt naar de bestandsnamen. Nee knop. ik pak aanpasbaar. plus minus 5 meter. maar dat is in gebouwen geen optie. het apparaat uh, vindt navigatie. Satelliet. hoofdstuk. hij staat dus nu nieuwe oh, hoofdstuk. hoofdstuk. knop. dus ik veeg het naar beneden. nieuwe spraaksoftware moet je gevoelens interpreteren. dit nieuwsbericht wordt gemeld door de. ik stop hem even. Um, dit is de normale snelheid. en ja ja. daar ben ik heel blij mee. U hoorde het misschien net al, als je bij die steminstellingen komt, ook nog steeds. Ondanks dat dit een mp3 is, is die aanpasbaar. We zullen eens even kijken of die dat ook echt doet. Thuis. Knop. Stem in. Voeg steminstellingen. Aanpasbaar. Oké, okay. met twee keer tikken. Met twee vingers laat ik hem weer spelen. En ik ga nu schuiven. B-E, gespeld N-E-T-T-I-E-S. -T -T we zeggen het één, maar we denken het ander. Zo gebeurt het vaak. Je maakt een compliment. ...over de nieuwe jurk die je vriendin draagt. Maar denk bij jezelf, mens, wat heb je nu toch weer aan? Je zegt tegen ja, een persoon aan het, het, het werkt. Bedankt. Maar bedoelt eigenlijk, rot op, want je hebt me niet kunnen helpen. Dus dat werkt. Um... Resterende tijd 2 uur. Ligging. Verstrek. Play. Bladwijzers. Actueel. 1 oh. seconde. Ik ga even een bladwijzer zetten. Resterende tijd 2 uur. uur. 19 minuten. In dit geval zit. Thuis. Stemming. Voeg. Vorig Atem. Voeg bladwijzer toe. Oké, okay, ik voeg een bladwijzer, bladwijzer toe. Bladwijzer toegevoegd. Um, Vorig hoofdstuk, volgend item. Knop. Ik ga even naar. NCT. Presentatie, 4 seconden. Rest, liggen. Verstrekkend tijd, navigatie. Om even goed hoofdstuk. te laten horen dat het werkt, ga ik even. Play. Knop, flink Aanpassing. vooruit. Het zijn onze nieuwe. Locatie. Nieuws. Locatie meten met. Bladwijzers knop, geselecteerd, hoofdstukken, bladwijzers, knop, geselecteerd, bladwijzers, twee van twee, hoofdstukken, knop, 29 minuten, 46 seconden, 17,6 procent. Ik tik daarop en dan moeten we bij die jurk komen. Het zijn onze sociale afspraken, onze etiketten die ons tot zulke dualiteit dwingen. Kijk, en daar zijn we, dus dat werkt prima. Ehm... Um, ik zal even kijken, ik ben volgens mij al een hele tijd aan het woord zeg. Um, ja, ik, ik heb dus geëxperimenteerd met uh, wat andere deze boeken. En ik zei het al, het is nog niet helemaal consistent wat dat aan gaat. Uh, het mooiste zou zijn als hij dus inderdaad uh, uh, ook de inhoud van die, die, niet de MP3's natuurlijk, maar die SMIL bestanden die er altijd bij staan zou kunnen analyseren. Dan heb je hier ook echt een, een goed werkende en snel bedienbare uh, DC-speler aan. Maar let op mijn woorden, dat gaat ook vast gebeuren. Ja, ik denk dat dit wel even voldoende was over Voice Dream Reader. Oké, dan gaat mevrouw van de Financiën maar even proberen. Even kijken, de prijs van. Ik moet hem even opzoeken De prijs van. Voice Dream Reader is volgens mij 9. Euro 99. En dan inderdaad moet je je stemmen er nog bijkopen. Die kunnen 1,99 tot 2,99 zijn. En de nummers is ook 9,99 euro. Volgens mij is dat wel duurder geworden dan wat uh, nummers. En peetjes zag ik ook van de week dat het ook duurder was geworden. Ja, het is, het is inderdaad allemaal, want, want voor je stream was toen ze pas uitkwamen, iets van 8 euro nog wat. Maar uh, volgens mij zijn alle apps, ook, ook die van uh, 79 cent is 89 cent geworden, dus alles is op een gegeven moment duurder geworden. Ik zag trouwens uh, dat er vandaag een uh, update was, zowel voor Numbers als voor Pages. Ik kan hem niet vinden, hoe schrijf je het? Hallo allemaal. Goedemiddag Kees. Uh, Voice Dream, ik dacht dat je het aan elkaar schreef. V-O-I-C-E-D-R-E-A-M. En officieel heet hij volgens mij Voice Dream Reader. Ja, je schrijft dit niet aan elkaar en als je Voice Dream invult, dan vind je ze al. Het is uh, Voice Dream Reader, maar uh, Voice Dream staat hier onder vermeld volgens mij. En dan heb je Voice Dream Reader Light, dat is de gratis versie. Uh, de ver gratis versie die leest niet verder dan vijf regels of zo, zoiets is het. En dan heb je de full versie en die heet Text to Speech volgens mij. En zei je nou dat Voice Dream ook losgeschreven moest worden? Ja, en Light schreef je L-I-T-E. Maar dat is de gratis versie. Ja, daar heb je natuurlijk niet zoveel aan als je hem echt wil gaan gebruiken. Gevonden. Oké, okay, zijn er nog mensen die hier vragen en of opmerkingen, aanmerkingen hebben? Nou, wat mij betreft, zeker als ze nog iets meer doen aan die, aan die deze boeken... ...dan is, wordt dit voor mij in ieder geval een favoriete speler. Ook om, zeker ook om, om deze boeken af te spelen. Oké, okay, nou dat was in ieder geval mijn bijdrage vanmiddag. Ik zie dat het alweer bijna vier uur is. Dus wat mij betreft um, kunnen we nu wel doorgaan naar vragen die tijdens de chat zijn opgekomen en eventueel leuke dingetjes, weetjes of minder leuke dingen van Apple. Nou, wie de microfoon wil hebben, die grijpt hem. Dat ben ik deze keer. Uh, die Daisy boeken of die tijdschriften, zo, heb je, had je dat eerst gezipt voordat je het in de Dropbox zette? Ja, vergeten. Je moet hem inderdaad net als bij Voice of, of Daisy en zo. En de andere Daisy-speler moet je eerst je Daisy-boek sippen. En als je hem dan gedownload hebt uit Dropbox, dan uh, wordt hij uitgepakt. Het gebeurt vanzelf. Of moet je daar nog iets voor doen? Nee, ik heb het zelf niet met Dropbox gedaan, maar met iTunes. Op het moment dat je dus in dat schermpje wat ik liet zien hem selecteer, geselecteerd hebt en je tikt dan op laden... Dan gaat hij hem uitpakken. Dan krijg je dus inderdaad een schermpje. Uh, en dat kan dus echt uh, best wel. Ik, ik had vanochtend het geprobeerd met Inferno. Omdat ik uh, dat boek van Dan Brown. Omdat ik zoiets had. Ik wil even weten wat hij daarmee doet. Maar daar, daar ziet hij helemaal geen DC-structuur in. Terwijl dat ook een DC 2.02 is. Net als uh, NCT. Ehm. Um, en, en dat duurt echt, echt minuten voordat hij hem heeft uitgepakt en uh, ingevoerd. Maar vanuit Dropbox moet je dus uh, iets van ja download of zo, heet dat daar geloof ik, dacht ik doen. En dan zou dat ook moeten gaan lukken, of denk je dat niet? Um, ik uh, zou het even moeten proberen. Dan moet ik nu even iets in mijn Dropbox zetten, maar ik weet niet of dat zo snel kan. Um, ik zal even kijken of ik iets heb. Nens, moet jij maar even uh, de honneurs waarnemen, dan kijk ik even. Nou ja, nou dat is mooi, want ik had nog wel een paar vraagjes gekregen vanuit, uh, vanuit cliënten. En uh, die wilde ik even stellen hier voor de zekerheid. Um, er was een vraag over iTunes, of die op, uh, op twee pc's synchroniseerde, En ik heb dus even opgezocht, dat doet hij dus niet. Uh, dus ja, dus hierbij het antwoord al, maar uh, ja, dat was een vraag. Even kijken, dan heb ik nog een vraag. Uh, Ringtoons instellen bij Skype. Nou, um, Tom zei dat het niet kon. Ik heb er ook even naar gekeken. Ik kan niks vinden, maar misschien zijn er mensen die dat wel weten. Uh, dus de Skype op je uh, iPhone of je iPad, of je daar de ringtoon kan veranderen. Het kan wel uh, met je PC-versie, maar volgens mij niet op je iOS of je uh, op, op iOS. Ik laat even los. Oké, okay, dan heb ik nog een andere vraag. Die ging over, um, over dat als iemand een telefoongesprek heeft, dan gaat Voice over. Uh, die die uh, komt er niet overheen, zeg maar. Dus die, ik, ja, je noemt dat zogenaamd de ducking. Uh, hij gaat dus onder de, de stem zitten. En hoe kan je dat uh, veranderen of kan je dat niet veranderen? Ik weet in ieder geval dat ducking, zoals dat ook heet, in, uh, op de Mac kun je dat instellen, hoe je dat wil hebben. Of je dat uh, de voice-over overheersend wil hebben, of juist eronder wil hebben, uh, naast het originele geluid, bijvoorbeeld bij audio, bij het muziek afspelen. Bij iOS uh, heb ik dat nog niet kunnen vinden, maar volgens mij moet het er ook in zitten. Maar... Um, als niemand daar iets op weet, dan ga ik op zoek. Ik heb het uh, zelf op de iPhone uh, is, is proberen te zoeken, maar daar niet kunnen vinden. Uh, misschien is het voor... Uh, kun je even roepen uit je hoofd waar het in de Mac zit? Als ik mij zo snel herinner in de voice-over uh, hulpprogramma. Oké, okay, ik ben nu een mp3 even aan, naar mijn Dropbox aan het zetten, maar dat duurt nog een paar minuten. Dus uh, voor het einde ga je het nog uh, weten als dit. Oké, okay, mens. Ga je gang verder. En daar was er nog eentje van de voice-over agenda. Uh, die uh, had ook eigenlijk hetzelfde. Ze had het idee dat in de vorige versie... als ze aan het telefoneren was en ze wilde in de agenda kijken... dan sprak hij de datums uit en dat doet hij nu niet meer. En uh, Ik weet niet of er inmiddels al een update van is, maar uh, volgens mij... Is dat nog steeds een euvel? Jij be bedoelt de, de VO-kalender van onze conculega's. Sorry, ik bedoel de VO-agenda, ja, VO-agenda. Nou, ja, dan waren dat mijn vragen volgens mij weer. Uh, ja. Uh, oh ja, mappen maken op iPhone en regels voor de mail, zeg maar. Volgens mij kun je wel met omwegen iets van mappen maken. En de regels, dat zul je altijd moeten regelen, volgens mij, vanuit de server van. Uh, van de mail client, oftewel uh, bijvoorbeeld op de Gmail uh, instellingen. Uh, want dat kan volgens mij niet gewoon op de iPhone zelf. Niet vanuit de mail uh, app. Nee, dat kan niet. Daar heb ik ook mee zitten stoeien. Dat, uh, dat werkt gewoon niet. Ik weet niet of er... Uh, we hebben het wel eens over andere e-mail clients voor de, of apps voor de, voor de iPhone gehad. En ik kan me ergens vaag herinneren dat het er ooit alles eerder over is gegaan. Maar dan zouden we even moeten gaan zoeken. Oké, okay. heeft er nog iemand iets uh, dat hij kwijt wil van de afgelopen week? Ik heb wel een vraag, maar ik weet niet of ik het hier uh, nou uh, thuis, uh, of ik dat nu kan stellen. We proberen het maar. Het zal wel behandeld zijn, maar ik zoek gewoon heel simpel een app die een wordbestand opent en waar direct in kan veranderen. Dus gewoon wordbestanden helemaal wijzigen, veranderen en weer opslaan. Sorry, uh, ik zat even in mijn, uh, in mijn dropbox. Ja, er zijn, er zijn diverse tekstverwerkers. Je hebt natuurlijk uh, pages. Uh, verder hebben we car en um, Ik weet eigenlijk niet, uh, want ik doe nooit zoveel. Ik ben geen tekstmens. Uh, ik weet niet of, of uh, uh, hoe heet dat ding ook weer, access notes en zo dat kan. Mens, mag ik deze vraag even van Kees aan jou doorspelen? Vorige week hebben we Quickoffice besproken, die is zeker van de Word... Uh, daar zaten wat uh, euveltjes aan, maar dan moet je even de podcast van vorige week beluisteren. Beetjes um, inderdaad kan dat. Het uh, ja, zal ook via Google Drive kunnen. Um, de Access Notes... Die pakt voornamelijk txt of tekstbestanden. Dus uh, er zullen best wel meer zijn. Ja, het is meestal uh, het gevaar, of tenminste met deze dingen, met deze apjes, is het zo dat het bewerken van tekst uh, nog niet altijd jippie-jij uh, is. Daar, daar scheelt nogal wat aan, zeg maar. Ja, pages opent wel een uh, wordbestand en pages kan hem wel veranderen. Maar hij slaat hem niet op als wordbestand. Hij slaat hem dan op als pages bestand en dat wil ik niet. Ik wil gewoon Word bestanden houden. Ja, de enige die ik daarvoor nu uh, in mijn dingen is toch echt Quick Office. Maar luister echt even naar de vorige uh, podcast, want daar wordt die uitgebreid in besproken. Maar daar kan het dus wel mee. Je kunt Word openen en je kunt Word als Word weer opslaan. En wat zag ik nou? Ah, Dropbox kan het ook. Ik zat net te bedenken, waar heb ik gisteren, gisteren nou mee gewerkt? Uh, ja, Dropbox kan er ook iets mee. Ik ga het proberen. Dankjewel. Oké, okay, ik heb nog één minuut en dan staat hij in mijn Dropbox en dan kan ik hem even op mijn iPhone proberen. Dus als er nog iemand iets heeft, uh, ga je gang. Ja, ik heb net gezien, uh, ik heb uh, even de updates gedaan. Dus een update van Blind Square en een update van Ariadne. Dus ik weet niet of jullie die al gezien hebben. En een update van Dropbox. Sorry, ik let ook weer niet op. Blind Square en Dropbox hebben een update. Ariadne, GPS. Dankjewel, ga ik ze even toevoegen. Oké, okay, uh, hij zou in mijn Dropbox moeten staan. Uh, ik zag even gauw een MP3-tje. Hoofdstukken. Knop. Dus ik ga even, even thuis. Knop. Even naar de thuisknop. Mappen. Knop. Map Wijzig. Knop. Ik ga even gaan beneden naar beneden. Instelling. bestelling Vernieuw. Voeg toe. Knop. Voeg toe. Attentie. Dropbox. Ik pak knop. Dropbox. Dropbox. Laden. Weglating. Dropbox. Oké. Okay. Getting startet. P. Anstom. Losbollen. Foto's. Publiek. Ik pak de map public. use the public folder Little Goldenbook Pixelstalk Recording Software. Oh ja, dat zou ook kunnen doen. Hey, Little Golden Hoto use the 4 en m Cedex 22.100.7 Harry, Meld 2 de Trifits ligt in de duisternis. MP3 42.3 MB. Attention. bestand wordt gedownload. Weglatingsteken. Bestand wordt gedownload. Nou, dat moet niet zo groot. zijn. Ik zag dat er al genoeg in die map stond. Ik had ook iets anders kunnen nemen. Een podcast bijvoorbeeld 14%. Hmm. Dit duurt dus nog even. Um... Stand 34%. 34. Nu moeten we de tijd vol kletsen. Stom dat ik niet even een ander dingetje heb gedaan. Dat kan ik natuurlijk ook wel even doen. Annuleer. Knop. 56%. Nou, we zijn nu al over de helft. We laat hem nog even doorgaan. En dan ben ik benieuwd in welk scherm ik zelf ook terechtkom. Voor de mensen die inderdaad uh, dropbox hebben, is dit een dropbox hebben is dat natuurlijk wat makkelijker dan iTunes. Want ik ben er inmiddels wel aan gewend aan uh, de manier waarop iTunes in elkaar zit. Maar ik lees eigenlijk ook overal, uh, ook weer in de, de zeg maar voor onze cinemene bladen, Dat uh, iTunes de, de interface voor Windows nou echt niet zo uh, lekker is. Maar ja, niet iedereen. Aan attentie. Bestand is geladen. Oké. Okay. Knop. En een oké okay knop. Geselecteerd. Dropbox. 02 de triffits ligt in de duisternis. MP3 42.3 geselecteerd. Map public 8 zoekveld. Gereid. Dropbox. Kop terug. Dropbox. Gered. Knop. let's talk recording software. Nou, Zip terug. Ik heb hier Dropbox. alleen maar gered. Een gered knop Die tik ik even aan. Mappen. Knop. Map tijdschriften. Wijzig. Knop. Zoek. 02 de trip. geselecteerd. En ct. Ja, no, tweede schrijf. Hij zit in de map tijdschriften. En daar is hij dus ook in geplaatst. Dus hij haalt hem vanuit de Dropbox. Hij downloadt hem ook meteen in de map die je op dat moment open hebt staan. Nou, ik kan hem even starten. En eens uh, even kijken knap, wat hij doet. Resterende tijdligging. Verstrekkende tijd. Navigatie. 30 seconden. 60 seconden. Bladwijzer. Bladwijzer. 60 30, 15 seconden. Ik zal hem eens dus even aanpassen. En eens dus even kijken of ik ook Knaf, knap, kan versnellen. Knap, steminstellingen. Aanpasbaar. Zelfs dat kan. Sneller kan hij niet. Gaat hij ook een beetje bibberen. Als ik hem stop, dan hoor ik de percentages. 100%. En ik heb hem weer op 100% staan. Oké, okay, Astrid, het werkt dus. Dat is wel erg mooi. Dank je wel voor de moeite. Leuk. Ja, ik vind het ook echt een leuk app. Oké, okay, um, is er nog iemand die iets kwijt wil voor... Uh, ook voor de valreep, want daar zitten we inmiddels al in. Nou ja, ik, uh, ik wilde weten of er nou ook wel veel mensen bezig zijn geweest met het verplaatsen van apps naar andere mappen. Want uh, het is wel uh, erg mooi natuurlijk dat, dat dat nu, nou ja, soms gaat het ineens niet goed, maar uh, vaak toch wel. Dat is toch wel erg mooi vind ik. Uh, je bent een beetje cryptisch voor mij. Ik heb het een beetje dat uh, uh, onderwerp laten liggen. Jij bedoelt het verplaatsen van apps door middel van uh, je toetsenbord? Ja, precies dat. Want ik vind het uh, namelijk uh, met het uh, virtuele toetsenbord... Uh, voor je het weet gaat dat niet goed. Want het is, dat, dat moet je zo snel zijn. En dan uh, wordt hij zo snel van de ene naar de... Voor je het weet zit je op bladzijde vijf in plaats van op uh, bladzijde drie waar je wil zijn. Dat is he heel lastig. En dat is met dat toetsenbord natuurlijk uh, veel minder zo. En dat, dat vind ik wel erg mooi. Ja, nou dan moet ik dat toch even goed lezen. Want ik, ik kwam daar uh, toevallig gisteren met... Uh een cliënt ook achter dat dat uh, veranderd is. Ik doe dat natuurlijk op mijn eigen iPhone niet zoveel meer. En eh, ik merkte ook dat op het moment dat je hem um, over de rand uh, sleept, dat hij uh, uh, rennend naar de, de, de meest achterste pagina of zo gaat. Ja, als je er nog wat over zou willen lezen, Simone Donkersloot heeft er een uh, vrij uitgebreid mail aan gewijd en Martin heeft voor mij uh, een stukje opgeschreven. Dus als je dat graag wil hebben, dan kan ik je dat wel even toesturen. Dan uh, weet je ongeveer van ho de hoed en de rand. Ja, doe maar Astrid, graag. Ben ik heel benieuwd. Nou, dankjewel alvast. Oké, okay, uh, nog iemand die iets heeft voor de valreep? Wat het uh, slepen betreft van appjes kan je natuurlijk ook een app altijd naar de dok vegen en dan rustig naar de goede pagina en hem dan uit de dok halen. Dat uh, gaat om... Op... Ja, dat klopt. Uh, het punt is alleen dat ik in de doc eigenlijk altijd al vier apps heb staan, dus dan moet ik even kijken. Dan moet ik gewoon even één eruit halen. En ik dacht, ik ben eigenwijs ik doe dat dan altijd gewoon zonder die dok te gebruiken, maar dat is... Soms echt een crème. dat klopt. Het voordeel van de, van de huidige methode die we net bespraken is dat je hem meteen naar de goede map kunt slepen. En daarop, als je daar tikt, dan, dan zit hij er ook gelijk in. En als je naar de dokter moet je hem eerst toch weer naar boven vegen tot aan de map. En dat is lastiger, denk ik. Maar ja, goed. Nou, ik, ik wacht op jouw stukje en dan ga ik dat eens even rustig bekijken. Ja, ik was wel even benieuwd, want... Uh, inderdaad, ik doe het gewoon nog uh, met mijn vinger, zeg maar. Een rand maar er is iets met een toetsenbord of zo. Kan je dat heel kort niet vertellen, Astrid? Nee, helaas nog niet. Ik met een Apple-toetsenbordje. -toets maar wat je precies moet doen, uh, dat, dat heeft. Uh, dat, dat, dat ben ik juist zo blij omdat het opgeschreven is, want mijn oude kopie kan het allemaal niet meteen onthouden. Zodra ik het van Astrid binnen heb, uh, neem, stuur ik het meteen aan jou door, oké? Okay? Ja, en dan kunnen we het misschien in de volgende even bespreken. In de volgende AIASC. Uh, ja, gaan we doen. Ja, er is in het FOA-forum uh, vrij veel aandacht aan besteed hoor. Dus ik weet niet, hoor. Dat, dat kan je natuurlijk ook gewoon een keertje lezen. Maar uh, ja, het kan natuurlijk ook een keer besproken worden. Ja, we kijken wel eventjes. Is goed. Oké, okay, om kwart over vier. Nog iemand iets voor de valreep. En toen bleef het helemaal stil. Goed, nou jongens, dan gaan we de boel afsluiten. Uh, Oké okay, mensen, dat was dan weer het uh, Bartimeus iPhone en iPad... I ask vragenuur van vrijdag uh, 22 november. Ik wil iedereen weer bedanken voor jullie aanwezigheid en bijdrage. En we spreken elkaar volgende week vrijdag weer. Een goed weekend gewenst en tot volgende week.